Jobboot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat de declaraties van houders van een persoonsgebonden budget... de komende drie maanden gewoon worden uitgekeerd. Ook als het papierwerk nog niet geregeld is. Vorige week werd bekend dat veel PGB-houders hun geld niet ontvangen... en daardoor hun zorgverleners niet kunnen betalen. Staatssecretaris Van Rijn zegt er toe dat mensen met een PGB... hun declaratie over januari gewoon kunnen indienen. Maar de Kamer wil nu ook de komende twee maanden... een soepele afhandeling van declaraties van PGB-houders. Het kabinet voelt zich niet aansprakelijk voor schade van nabestaanden van kapers bij de treinkaping in De Punt in 1977. Advocaat Zegveld had de staat aansprakelijk gesteld. Volgens de advocaat heeft de staat destijds onrechtmatig gehandeld. Zo zouden kapers opzettelijk zijn gedood en er zou onnodig veel geweld zijn gebruikt. Volgens opstelten is er geen enkele grondslag voor aansprakelijkheid. Een onderzoekscommissie concludeerde eind vorig jaar dat de dood van de kapers niet het doel, maar het gevolg was van de bevrijdingsactie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier hoopt dat Rusland en Oekraïne bereid zijn tot het sluiten van compromissen over de oorlog in het oosten van Oekraïne. Hij deed die oproep aan de vooravond van vredesoverleg in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Duitsland en Frankrijk proberen daar morgen een wapenstilstand te bereiken om verder bloedvergieten in het oosten van Oekraïne te voorkomen. Vandaag gingen de gevechten gewoon door. Daarbij kwam de stad Klamatorsk onder vuur te liggen. Daar heeft het Oekraïnse leger zijn hoofdkwartier. De Amerikaanse Kyla Muller, die in handen was van de terroristische beweging IS, is dood. Dat heeft president Obama bekendgemaakt. Over de omstandigheden van haar dood deed de president geen mededelingen. Kyla Muller werkte voor een hulporganisatie toen ze in augustus 2013 ontvoerd werd door IS in de Syrische stad Aleppo. Ze zou vrijdag bij een bombardement van de Jordaanse luchtmacht om het leven zijn gekomen. Het weer overwegend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog en meer zon, het meest in het zuidoosten. Het wordt dan 6 tot 7 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig. In het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het... ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. De John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Knoopendiemen, 3 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarssen, 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht...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 It works so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 Change But I'm losing